Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Door een gebrek aan capaciteit is de werkdruk voor rechters nog steeds zo hoog dat er achterstanden ontstaan. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Door de vertraging wordt geregeld de termijn voor een strafzaak overschreden. En als dat gebeurt komt een dader in aanmerking voor strafvermindering. Vorig jaar is dat in 4,4% van de zaken van de Hoge Raad gebeurd. Terreurgroep Islamitische Staat heeft 19 ontvoerde christenen vrijgelaten. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gebeurde dat na een uitspraak van een IS-rechtbank. Wat de achtergrond is van het vonnis is niet bekend. Afgelopen week ontvoerden IS-strijders zeker 220 christenen in het noordoosten van Syrië. Door smeltende sneeuw en hevige regen zijn in het noordoosten van Spanje rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de inwoners van de provincies Navarra en Aragon hebben last van de hoge waterstand. In de regio zijn 2000 mensen hun huizen ontvlucht of geëvacueerd door hulpdiensten. De website van de Belastingdienst met de aangifte Nieuwe Stijl is op de eerste dag al meer dan 300.000 keer bezocht. Dit jaar kan iedereen voor het eerst online aangifte doen. Volgens de Belastingdienst had een derde van de bezoekers dat rond een uur of vier al gedaan. De website was wel geregeld over De belastingaangifte moet dit jaar op 1 mei binnen zijn in plaats van 1 april. In het Maagdenhuis in Amsterdam is vanmiddag overleg door studentenbonden uit onder meer Nijmegen, Utrecht, Groningen en Rotterdam. Ze willen ook op hun universiteiten meer inspraak. Ze vinden ook dat voor universiteitsbesturen de financiën bij veel beslissingen leidend zijn. Voorlopig willen ze in gesprek met de colleges van bestuur van de diverse universiteiten, maar ze sluiten acties niet uit. Het Maagdenhuis wordt sinds woensdag bezet door een groep Amsterdamse studenten.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 en het christelijk geloof, zeg maar. Dat is een uh, hele uitgebreide... Een, ja, simpele vraag met een heel uitgebreid antwoord... maar ik probeer het een, een beetje uh, samen te vatten. Uh, Jozef tuigen zijn christenen... hoewel sommigen zeggen van niet... maar ze geloven in Jezus, dus dat maakt dat ze christenen zijn. Ze geloven in het loskapoffer van Jezus. Maar uh, uh, in tegenstelling tot, tot de meeste christenen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 Bye.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 Is het dialect dat Jezus sprak?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 evangelie van uh, Matthäus en uh, Marcus Johannes te zijn mm -hmm. in uh, het, een, een Syrisch dialect, in een Aramees dialect wat veel meer joods is dan de Syrische Peshitta zelf en uh, ja, men weet ook niet precies waar die tekst precies is ontstaan maar die tekst is er gewoon, plop, die is er en uh, men vermoedt ook gewoon dat dat uh, veel, wel, uh, veel meer afstand van, van de, de eerste eeuw alleen exact weten we het niet we kunnen we ook niet weten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 Hund een Sünder, verloren, wenn du stierst. Doch heb den Kopf, weil Dein Weg is manchmal einsam, gepflastert ook met schmerz. Dein Himmel schwarz und regnen voll einher. They